Bol.com was vorig jaar met de omzet van 355 miljoen euro de meest bezochte webwinkel van Nederland. Behalve boeken en films verkoopt de webwinkel ook zaken als elektronica en speelgoed. De winkel was tot nu toe in handen van de investeringsbedrijven NPM Capital en Seerte Investments van mediaondernemer John de Mol. Aalt verkoopt via albert.nl voedingsmiddelen online. en Het concern wil de online verkoop op albert.nl met de overname van bol.com uitbreiden naar andere producten.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 De ochtendspits is een stuk minder druk dan gebruikelijk. Dat heeft te maken met de voorjaarsvakantie in de regio Noord. Er staat in totaal 60 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam bij de afwit Bunschoten 3 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht bij afwit Eveningen 4. A9 ook maar richting Amstelveen voor het knopende Raasdorp 3 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht bij de Meern 3 kilometer. En op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Maarn 4. A27 Brede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 Comma dove non c'è vedi ai novi Papa l'americano Zij doen de parlamietsamericano, vanaf het luna, van met een veen en het van Yeah. Dat weten waarschijnlijk allemaal nog wel. Maar de speciale versie van deze plaats. Doelpunt voor Oranje. Ja, ja, de, ja dat is uh, helemaal geweldig natuurlijk. En tijd heeft heel veel geholpen. Maar toch een mooie tweede plek uiteindelijk. Hè. Oh, ja, en we zijn dan met terugwerkende kracht wereldkampioen geworden in 1974. Echt waar? Ja, oh, want dat wist ik helemaal niet. De Argentijnen hadden in de halve finale de tegenstander omgekocht met een ik weet niet hoeveel kilo graan. En uh, wij zijn dan als Nederlanders alsnog wereldkampioen 1974 geworden. Helemaal geweldig joh. De Jolanda Bicol en wie? Speak Americano, welkom bij u twee van Zandvoort op zaterdag. Z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 It is Barry <laughs> McGuire. De muziek uit de jaren 60 op de Zandvoortse radio, joh, dat Barry McGuire uit 1965 op precies te zijn met The Eve of Destruction. Een de van Zandvoort met een zee van muziek en een golf van informatie op 106.9 FM. Zometeen de voetbal met Joop, maar eerst deze. Dat was Ellen Clark op de Salvoorts Radio met Blow Me Away. slot van de eerste voetbalwedstrijd van vandaag. Hellas tegen SV Salvoort gaan we snel weer over naar Jaffres. Jap. Jap. Corner Corno voor Hellas Sport. Wordt nu over. Wordt weggekopt door uh, een ontzettend hardwerkende en ook goed werkende te kopen. Je kan oh, oh, oh, Nou, ja, dat lijkt mij ook, ja. Dat krijg je er eentje en ik kan het niet zien wie maar ik ben bang dat het Max Harderwerk is die kregen een verschrikkelijke gooi daar van de centrumspeler van uh, Hellasport blijft ook op de grond liggen, er moet verzorging bij komen en, en meteen een gele kaart uiteraard voor, voor de centrale verdediger uh, het, het gebeurt in de middencirkel dus er is verder helemaal niks aan de hand en ik begrijp niet dat, die, dat is niet big, is het de zo'n berg is er is niks aan de hand, er is in feite alleen maar uh, dat, dat zand voor die bal dreigt te krijgen en uh, geit geeft hem weer aan Schitterneu voor hij ziet. we zijn echt in de voorippen maar uh, dat is bij uh, voetbal nog steeds niet toegestaan. Dus het is er even stil. Soms dat uh, krijgt de corner tegen, omdat uh, de bal echt werkelijk zwakker van effect luchtig is. Wordenverdorsten niet te pakken. Je weet nooit wat zo'n vol zo effect van de bal gaat doen. Dus hij stopt die bal weg en die ging over de achterlijn. En, okay, het, is, uh, het leed is geleden. Hey, het was toch Max Hardenberg uh, die uh, uh, De Ron van de verzorger van Zandvoort, uh, gaat weer naar de kant. En het zal zo een weer kunnen worden met de vrijschop van Zandvoort. En genomen door Peter Koper. Dan gaat een sluitje. Uh, Koper even kijken wie er aan bewegen zijn. Dat is niet veel voorin. Uh, nog steeds niet genomen. Daar gaat die bal komen. Hij probeert daar uh, maar hebben is ook echt een lekkere wedstrijdspel voor in? Hij is al een tijdje geleden daar is gestaan. Hij dus heeft de laatste maand toen eigenlijk op het middenveld geforceerd gestaan. Maar uh, de Keur heeft gewoon keihard een, een stut nodig. Ja, en dat is hij van oorsprong. En daar wordt hij neergelegd. Ja, echt. ja hij wil natuurlijk graag een, uh, een, een penalty. Ja. Maar wordt dat hij niet verder gaat, want dan krijgt hij ook nog een gele kaar als een Maar nou, goed, het is een corner voor Zandvoort en die gaat genomen worden door Nijtseberg. Van Zandvoort gezien vanaf de linkerkant van, de, van het veld, Dus dat wordt met, met rechts geschoten en dat wordt dan een inswinging. En dan gaat de hele luchtmacht weer voor Zandvoort. Komt heel hard inlopen. En dan... Pff, ho, ho, ho, ho. Moet hopen. Hij wil die bal heel hard raken. Dat, uh, dat raakt hij, bro. Maar hij gaat de huilen zo hoog over het van Helotsvoort heen. Tot een nieuwe bal komen zou weer aanvat worden op middel van een schopverachtige 5-meter lijn... ...door de keeper van Hellasport. Dat gaat hij naar mijn ogen niet toch aan elk moment moeten gaan doen... ...want anders gaat er wel het slaatje van die scheidsriemersknop. Uh, het is wel bijna rustig aan het zetten hem toe... ...maar toch uh, die bal moet... Ja, komt hij aan. Gaat daar uh, verstandig naar links... Daar staat Zonneveld. Zonneveld kan er net niet bij komen. En men is ook niet. Nu toch Zonneveld aan de bal. Die gaat er pingelen. Dat doet Dat moet dat wel, Want hij kan de bal niet tijd. En dan speelt de bal te veel voor zich uit. Maar nu weer in het bezit? Is Van Hellesvoort. Op de helft van het veld. En dan blijft de bal, dan het spel een beetje breed spelen En daar komt een diepe bal. Daar komt een diepe bal. Maar daar is. Nou, die is te simpel voor woorden. Daar heeft de Bodeveld dus totaal geen probleem mee. Maakt zijn mannen tot rust. En schiet vreselijk ver uit. Dat is Rikkelkong ook Bijna in het 16 meter gebied van Hellesvoort. En daar laat. Laten de bal van de steek voet of stuizen, En dan uh, gaan we Sport een inworp gaan doen. Inworp is ondertussen genomen. Wordt verdedigd door Bas Lennons. Goed verdedigd. Want hij kan er niet bij komen. Daar is de bal gaat via de een been van uh, Sanford. Goed, die gevaarlijk voor de keeper? En die kunnen, nog net, uh, Burk, die kunnen nog net wegschoppen. Want hij ging via uh, eigenlijk een het uh, voet van Max Aardenberg. kwam hij ineens bij de set voor? Er is dus geen buitenspel voor uh, de spits van uh, Helmsport. En uh, gelukkig was de vet bij uh, achter die bal weg Om meer erger te voorkomen. Sanford bal zit aan de rechterkant van het cel. door. Hij speelt daar uh, Moll Mol, die staat hier een beetje meer centraal. En dan speelt de bal naar die wordt daar verkeerd. Uh, verdedigd, maar de macht schrijft het. Mag toch vrij veel, vind ik eigenlijk. En uh, het is toch weer stand voor die verdedigd heeft. En uh, per uh, is die rechts? Hij staat hier allemaal over de middellijn. Uh, probeer een man te passeren, doet hij ook. Uh, geeft daar hoppen, hoppen, terug naar de zijlijn. Daar staat je heel goed. geeft goede voorzet, Goede voorzet, net ja, een pereldinstip. Als van net niet bijkomen, ja, dan komt toch wel als op veld. Ik probeer daar een slot. Maar niet goed onder, onder de bal. De bal gaat over de achterlijn voor. De keeper van de plaatselijke partij gaat even die bal aanlichten, het is over het hekje, klein hekje, en daar heeft hij hem licht de bal weer. En dan zal nu gaan aangeven, ja, gaat die bal komen, en die wordt recht in de voeten van even kijken, Michael Kuil gespeeld. Kuil, maar... Het lukte net niet, want het was heel groot en heel breed en heel dik. En maar toch weer ropen die de bal afpakt, gaat hij snijden gebied dus inholpen. Ah nee, de bal schijnt over de achtlijn geweest zijn. De scheidsrechter kon het ook zien. En uh, ehm. Uh, Sluit voor een, een achtbal. Zijn we er nog? Hallo? Ja, ik ben er nog hoor. Ja, overigens stond helemaal niks meer, ik heb een hele dode lijn. Oh. Goed, keeper van de, van de helftwit mag die, die mag die bal gaan nemen, moet dat was weer over de achterlijn heen. Zo is de druk verstand voor de laatste uh, vijf tot tien minuten toch behoorlijk geworden. En dat is allemaal terecht natuurlijk. Nu komt uh, probeert de helftwit weer uit te komen over de, de linkerkant van het cel. Die bal gaat niet uit, die gaat op de lijn, komt hij, uh, komt dan weer terug het veld in. En hij gaat werken, dat doet hij goed. Stelt een uh, Koper, oh pachtig, koper. naar Lemmers, uh, Lemmers terug, naar terug. Wat een schitterende oplossing is dit, echt waar. Uh, mol, mol, nog steeds mol. En uh, dan gaat het hier De zonneveld speelt aan uh, koper. Peter Kopen, kan hij alleen even de 16 meter brengen, hij gaat gewoon schieten, en uh, we raken de kruising, Prachtig mooie actie van uh, Peter Kopen, uh, heel mooi, de verdediger die meeging in de aanval, uh, in eerste instantie voor Zandertopbrief is heel goed opgerust, twee driehoekjes te gebruiken, Het toen komt Kopen ineens, hij kreeg te paas. komt op de 16 meter gebied. Maar die bal ging net over de kruising heen en nu blijft dus nog steeds vlak voor rust 1-1. Komt die bal weer van die keeper. In, in, in de cirkel komt hij. Uh, koper. Die, die blijft koper zeggen. het is ook steeds koper eigenlijk. En uh, dan nu, eindelijk iemand anders. Dat is Chris Die speelt daar uh, hoppa en krijgt hem terug. Laar mol. Soms probeert hij die bal goed in de ploeg te houden. Dus dat lukt ook redelijk. Uh, oh, die gaat er een speler van Hellen over de zijlijn. Een in weg die bal. Uh, die moet gehaald worden, want hiernaast ligt een het en Daar staat niemand. Uh, nou, dan gaat eindelijk iemand naartoe. Dan uh, er ligt echt een hele weg. Het uh, kan eigenlijk moment niet afgelopen zijn. Ik begrijp niet dat die zijn er zo lang mee door spelen. Want uh, er is eigenlijk helemaal niks gebeurd. Hij is nu al drie uh, minuten bijna in de uh, tijd. En uh, Nielgrijf heeft gegooid. Keil, Keil, Dulge. Dulge naar uh, Mol, Mol, naar Keil. Keil nog steeds een bal bezit. Speelt terug naar Dulge. Dulge geeft die bal voor. Richting penalty. Hij staat hoppen. Hoppen. Die kan wel koppen. Maar uh, de ruimt ook nog. Van deze schrijfzetten die nog niet moeilijk heeft gehad. Rusland is 1-1. En er zal in de tweede helft tot Smacht dat een voet voort moeten gaan. Om een uh, mooie drie punten hier te kunnen halen. Dank wel, Jop. En neem even een lekker slokje water. Zal ik je zeker doen. <laughs> tot zometeen voor de tweede helft. En ik ben sensitive about my shirt. De jou is nice, man. I... Alright. Zusters, hij jou. See how y'all groove to this? All right, I'm getting tired of your shit.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 Dank is... You can't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 Ik kan er maar één ding bij zeggen, helaas geldt het niet voor elke veen. Je hoorde Ari, Cara en Fame op de Zandvoorts Radio En daarmee werd het half vier Tijd voor de evenementagenda Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen Oh, met jou zei het al een hele waslijst vanmiddag Dus nou, ik, heb al, nou ja. ik heb een kopje koffie gepakt Ik ben er helemaal klaar voor Van Lijker. half vier tot vier uur is de microfoon all yours Nou, valt mee hoor Maar goed, uh, als u vandaag nog even naar het circuitpark Zandvoort wil gaan Dan bent u daar natuurlijk van harte welkom Want vandaag is op het circuitpark Zandvoort de tweede editie van het circuit Short Rally uh, bezig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 and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 Twee vacatures hebben voor de Radio DJ Workshop bij de, uw lokale Radio ZFM. Dus ik zou zeggen, ren naar uh, het VVV en meld je aan. Uh, op volgorde van binnenkomst zal uh, de toewijzing geschieden. En kan het ook nog uh, via e-mail? Uh, nou, e-mail marketingaapstaartje Oké. Okay. Dus dat kan ook nog. Goed, eh. Uh...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 Ook op TV. Zie Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je gewoon even naar kanaal 40. Naar de Zandvoorts Radio met Zandvoort op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. En dit was uit 1983 om precies te zijn. Vitesse en Rosalind. Dat bedoel ik. Oh, jongen, ben jij goed hè? <laughs> so, ja, Zojuist hadden we het evenementagenda, maar ja. we hebben nog een nagekomen bericht gekregen. Ja, want morgen is het weer zover.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 Yes, yes, yes. Ja zeker, nou gaan we die draaien ook, hoor. hier is Peggy trousers No see Walking on me towards now. Oh, well, but we had a en Biggie trousers voor de tweede helft van de wedstrijd van vandaag Hellasport tegen ss Gaan We gaan weer over naar Jop van Nes. Jap. Uh, ja, Rob, zet, die wedstrijd, de tweede helft is al negen minuten uit. en uh, het is ook zakelijk negen minuten geweest. Het, is het de de, de, de, de middenveld heeft afgespeeld, weinig uh, richting doel. Al twee de ploegen niet. Komt de bal wat moeilijk in de ploeg houden. niet wat komt, geen idee. Hier zelfs weer een goed stand gebetwist. Dat kan natuurlijk. Uh, nu vliegt daar Boos de, uh, de bal. En die gaat gelukkig via voetjes van een uh, helle sportspeler over de zijlijn. Dat betekent dat Sanders hem gaat gooien. De hoogte van een eigen 16 meter gebied. En dat is vrij diep voor de voor die laatste 10 minuten, zeg maar. Uh, Lenners gaat nu naar die plaats waar hij is gegaan. En gooit Max Aardewerk We probeert die bal weg te krijgen, gelukkig niet. Krijgt hem toch weer terug. En uh, nu wordt hij verkeerd weggekopt daar door uh, Jan Sonneveld Die toch al niet een hele gelukkige wedstrijd speelt. En dan gaat maar zijn van de berg. Voet. nog steeds wel aan de voet. Probeert er twee man, zes, twee man door te gaan. Dat lukt niet, maar hij krijgt wel een vijfstvot mee. Ik dacht, gaat zo naar de Die gaat meteen genomen worden, hier is al genomen. En naar uh, uh, Koper. De koper. Naar de andere kant. Hij speelt Morris uh, morgens, gaat het 16 meter gebied in. Rond de 16 meter moet ik eigenlijk zeggen. Want hij is nog niet in huis geweest en dit is een bal is verdiend, doe maar eens middel, kon er niet langskomen. Vier de vierde voet van de linksbuiten gaat die bal toch nog over de achterlijn. En als voor nu, voor Zandvoort vanaf de rechterkant van het veld, een corner nemen corner wordt genomen uiteraard door Nijsselberg en de hele luchtmacht die staat uh, klaar. Daar komt Christelge als eerste, dat is niet goed gedaan. Dat is een hele slechte corner. die was uh, nog een halve meter hoog. En daar moet, die, uh, moet uh, Ronald Kamers aan de, aan de noodrem trekken. echt aan de noodrem Want anders was de laatste man uh, gepasseerd geworden van Zandvoort. Hij krijgt hij waarschijnlijk ook voor een gele kaart. Uh, tenminste hij, hij krijgt inderdaad een gele kaart. Niet meer dan terug, het gebeurde zo'n beetje op de middelhelft. Uh, hij was de laatste man en er dreigt hij iemand uh, hem voorbij te gaan. En die pakte die gewoon vast en dat was heel bewust. Het is toch eigenlijk een klein beetje massa dat geven geen rode kaart is. van zo'n overtreding moest het eigenlijk wel. Deze jongen van Hellespoort die het schrijfveld naar de keeper van Zandvoort. En werd dat onthouden door die actie van Ronald Kales. Goed, de administratie is door de Het Terecht de gele kaart overigens. Dan gaat die bal vrij diep komen, 16 meter gaat hij in. En daar nog een keertje teruggehaald. Zandvoort zit ernaast, Helles zit ernaast. En daar Kalers, Max Haardenwerk, die wordt van de bal afgezet. Helemaal uh, terecht, goed ook gedaan, en nu is het weer Helenspoort dat uh, gaat drukken op het doel van Zandvoort. De hoogte het 16 meter gebied, gaat nu in de 16 meter, gaat er nu weer uit. En daar staat, uh, even kijken, uh, Ivo Hoppe die staat de verdedigen. Daardoor gaat die bal langs volledig de andere kant op, maar toch nog steeds in balbezit van Hellensport. Maar nu aan de andere kant zit hetzelfde, Er is het 16 meter gebied. Kales kan wegkoppelen, Kales was dat. en nu Aardewerk. Aardewerk naar een berg, en uh, Aardewerk heeft waarschijnlijk een beetje zijn handen gebruikt om bij de bal te komen. Want het uh, zijn tegenstander is een halve kop uh, langer. En uh, die kon er niet bij komen. Dat zou kunnen betekenen dat uh, Max Aardenberg het uh, zusje verstuurt. En dat is goed gezien door uh, de schrijfzetter. Zij is op midden van het veld, meter of wat um, zal het zijn, 8, 9. Graf 16 meter gebied. Dan gaat hij wel komen. Het zal een keiharder worden, neem ik aan. Ja, snoeihard in de, in de hoek. Maar daar ligt uh, natuurlijk mooie uh, de, de De slijpelst sli van Zandvoort. Die, tot nog die heeft nog niet heel erg moeilijk gehad op die penalty na. En die kon hij ook echt niet stoppen. Maar het is uh, vaker het geval met pennen. Dat weten we natuurlijk. Verre uitroep, richting op. We er niet bij komen. Neemt het over, neemt het over, daar is een shirttrekker van Het PSO, ook, nee, van Ivo, opnoemt zich, ook de gele kaart. En nog een gele kaart van de zandvoerter. die staat te probbelen dat hij het maar vindt. Dus twee gele kaarten in één keer voor Zandvoort, Dat moeten we niet toegang gaan staan, want dat gaat op een gegeven moment weer opbreken als we een paar resten er verder zijn. Dan lopen we tegen het einde van het seizoen en dan zouden zomaar pas paar spelers geschorst kunnen worden vanwege gele kaarten. Administratie bijgewerkt, sport kan nog gaan nemen. Op de middenlijn ongeveer gaat die bal uh, denk ik diep, de, want ze hebben een hele lange spits, de 16 meter gemiddeld in, inderdaad. Daar ja, kan uh, heel simpel natuurlijk uh, afpakken. Mooi, dat Goed, uh, we gaan terug naar de studio. We hebben gespeeld, even kijken, uh, de, 13 minuten. En er is anders nog steeds één reine hier in Zaandam. Sorry. met in end. Snel over naar Japfres. Jap. Waar Chris Ilger over de rechterflank komt op te stomen? Geeft een prachtige voorzet op Maris Mol. En die springt zo gigantisch hoog. Klopt hard. Kopt hij de bal in de hoek. Sam van Leidt met 1-2.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 Met en met zandvat op zaterdag. Uur. Oh ja, met het gedicht van de week. Daar ja. is Dr. ook zo vlak voor 4 uur.